Kerstluik bij het nos Het korte termijn aftreedt. Een vooraanstaand lid van zijn Socialistische Partij heeft gezegd dat Papandreou opstapt zodra er een overgangsregering is. En dat is volgens hem mogelijk al vandaag. CNN meldt op basis van de regeringswoordvoerder dat de kabinetsvergadering van vandaag de laatste wordt van Papandreou. Ook zou de naam van de nieuwe premier morgen bekend moeten zijn.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 Utrecht heeft in een bizarre wedstrijd gewonnen van Ajax. In Utrecht werd het 6-4 voor de thuisploeg. Na de eerste helft stond Ajax nog met 3-2 voor. Maar dat bogen de Utrecht dus binnen 10 minuten om naar 5-3. Ajax scoorde nog tegen. Maar in de blessuretijd zette Utrecht de 6-4 eindstand op het bord. In de Eredivisie worden vandaag nog drie wedstrijden gespeeld. Twente tegen de Graafschap. AZ-ADO en PSV Heracles. Het weer bewolking. In het oosten breekt de zon af en toe door. Het is 11 graden in het noordoosten. Tot 15 in het zuiden. Morgen bewolking. Droog. ...en iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Nog steeds vindt door de werkzaamheden bij Knopend Lunetten richting Utrecht... ...op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Venendaal West en Driebergen 9 kilometer... ...en op de A27 Gorkom richting Utrecht tussen Houten en Knopend Rijnsweert 3 kilometer. Tot zover de verkeersin...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 We in Kemmeland en we gaan naar Tjerk de Blauw. En hier is de stand uh, net uh, 1-0 geworden voor AGB. Het was uh, Nessie Imak uh, die uh, scoorde. Het was uh, de nummer 11 uh, die hem keurig teruglegde op de nummer 6. En de nummer 6 uh, stond op de rand uh, van de 16 helemaal vrij. Die nam hem goed aan en schoot hem heel mooi in de linkerbovenhoek. Onhaalbaar gedaan uh, Kerkman. En zo is de stand hier in deze wedstrijd 1-0 geworden voor AGB. <middels>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 En onze eigen Jack. Give me everything tonight. En welkom bij het tweede uur van zondag, Kenwood. Het is 12 over 3. Goedemiddag. En um, ja, vergeet ...vergeet gewoon de warme melk, de kamillethee of het slaapmutje.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 Angela Groothuizen, Nick en Simon en Mark bezauwd zijn vanaf eind januari ook zien in de kinderversie van The Voice of Holland. Alleen van, Roel, van uh, Roel Velsen is niet van de partij. Van Velsen neemt geen plaats in de jury van de voice, uh, The Voice Kids, omdat de opnamen plaatsvinden in de periode dat hij geen verplichting aangaat. vanwege zijn aanstaande vaderschap Er komt voor hem geen ander jurylid in de plaats.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 Het is allemaal uitgedokterd om het aantal keren dat een kind op tv mag verschijnen. Echt de pro producent John de Mol uit, uit op zondag in Kennenholland. Slechts de helft, 53% van de medewerkers die in een bedrijfskartine lunchen... ...is tevreden over de gebo geboden kwaliteit. Dat blijkt uit een poll van monsterbud.nl. Onder 462 respondenten. De andere helft, 47% van de ondervraag, denkt hier anders over. En voert als reden aan dat het aanbod erg duur is en niet gevarieerd.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 ZANG oh. oh. Michael Jackson Het is nooit uitgebracht op een uh, album of iets dergelijks En staat op de Ultimate Collection Box En wat een mooi nummer is het he Fall Again Zometeen Tjerk de Blauw Hij is bij de wedstrijd AGB Bloemendaal Je hoort het zometeen naar de nieuwe van Sven Hammond Sol. Die heet Oh Woman Go.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 Ook zou hij, geld, uh, zou hij veel geld uitgeven en hij wil de horeca zonder goede reden sluiten. De hoogste bieder krijgt, van hem, krijgt hem thuis bezorgd. In zolkens wordt het, het begrotingstekort dicht. Al dus de advertentie die intussen verwijderd is. Het is vooralsnog onbekend wie achter deze onsmakelijke advertentie zou zitten. Apart bericht, Niek Meijer in... Uh... Op marktplaats. En drie weken lang konden de klanten van de meeste winkeliers op de Grote Krug een inleveren, die daardoor de status van een lot kregen. Slager Marcel Horneman mocht als de eigenaar van de gelijknamige winkel die de meeste kassenbonnen inleverde, afgelopen zaterdag hoofdprijs, aan de gelukkige winnares mevrouw Janser overhandigen. Zij kreeg een Samsung Galaxy Tab, die door de deelnemer winkeliers van de Grote Krug gezamenlijk ter beschikking is gesteld.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 Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je, Je blijft op de hoogte. Ze worden de babies en isn't it time. En we gaan weer naar het voetbal. We gaan naar Tjerk de Blauw. En waar de stand eraan. nog steeds 1-0 uh, in jeste tussen AGD en uh, Bloemendaal. En waarin de gevaarlijke uitval was van AGD en waar mijn 9 van AGD het het stadsgebied hier ging. Ja, en die liet zich en die dacht om zelfs om te krijgen. Maar dan schijnt er bovenop en er zegt helemaal niks van waar. Dus. Uh, Hetzelfde spel mag gewoon verder gaan. Dat betekent dat Bijnkerkman nu al rustig die bal kan oppakken. En uh, verweer vet en dieper naar voren de plaats richting Tim Jan. Tim Jan, Tim Jan pakt hem keurig aan zijn voeten. Moet dat zien. Moet dan uh, Adam dan een melk moeten spelen. Maar hij ziet niet aan de rechterkant. komt dan Frizo Ja. Frizo Ja. Recht de ballen zijn voeten. Of stelt ze man keurig. Maar krijgt hij gesteld dan een paal Jan. Paal Jan aan de rechterkant van veld. Heeft die bal zijn voeten. Moet kijken wie één kan. Kan hem niet inhouden. Dat betekent dat er ingooi komt uh, voor AGB. Vlak van onze neus. En, uh, die wordt uh, snel genomen door uh, de nummer 4 van uh, AGW. Nee, hij kijkt er even rond. Gooit dan. Uh, dan ga dan toch naar voren toe, nee. Dan ga je dan naar achterbouw meteen valt je aan die, die druk gaat zetten. En uh, daarom gaat die bal meteen weer uh, over de achterbouw heen. En dat betekent uh, ingooien voor uh, Bloemedaal. En dat was natuurlijk, ja, en dat was dus niet nummer 9 dus, uh, met die dus verder overheen gegooid Maar meteen netjes dus eroverheen gegooid. En het is Frizo Jagen die je daarmee gaat bemoeien. Frizo Jagen gaat kijken hoe je keer Je ziet Melvin lopen, je ziet Paul lopen. Hij kan Paul niet bereiken. En dat betekent Melvin erachteraan. Melvin kan er niet aankomen. En dan moet dus uh, Dennis Goes uh, die bal oppakken. Doe die goed. Dan is het geisje op tol door te koppen. Dat lukt niet. Die is het uh, wederom aangeden. En dan kan de kant het veld die die bal kan oppakken. En dan staat Dennis Goes die hier goed tussen zit. En dan is het, uh, even, is het Frizo, Frizo en die kan door Ah, ah, en dan is Zegt, laat die bal dus, wordt die rustig eventjes uh, uitgesteld. En de scheidsrechter zegt uh, niets aan de hand. En, uh, dus er was niets aan de hand. Dus hij speelt de bal dus. En uh, dan mag de verzorger, uh, mag, de verzorger uh, dan mag de verzorger, mag erbij komen. En, maar de scheidsrechter zegt, dan moet de nummer vijf uh, steeds op zijn revirmanen drukken. Want die kan bij elke overtreding, komt hij ja, helemaal naar voren om de haar vanavond te halen. Maar er is niets aan de hand, want er uh, gebeurde eigenlijk niets. Ze dus speelden allebei de bal. Dus uh, ik zal kan gewoon uh, doorgaan. Maar ondertussen is er blessurebehandeling. I thought the song looks like It'll say Hey love is never Take it slow empty that sucks so if you're to school for cool En raise your glass En daarvoor de Westlife en How Does It Feel Ja, dit is het bekende liedje van uh, The Match of the Day Van uh, BBC, het uh, Engelse voetbal En dat wil zeggen dat we hier bij Sonnenkamerland ook het voetbal gaan doornemen En beginnen met uh, Michel Form Want die zaterdag in de, hield zaterdag in de competitie tegen Liverpool Hij de slag werd 0-0 voor de vijfde keer in elf wedstrijden. Uh, de, de nul, ondanks verwoede pogingen van onder andere Louis Suarez en Dirk Kuyt, verlieten de Swans Anfield met één punt onder hun arm. Vorm keer na afloop veel complimenten, Suarez baalde naar, van de punt, uh, uh, puntendeling. We hadden pech dat de keeper van Swansea City een geweldige middag had, zei de ex-speler van Groningen en Ajax. Kuyt dacht vlak voor de wedstrijd voor de openingstreffer te zorgen, maar de koppel van de Nederlander werd terecht wegens buitenspel afgekeurd. Met twee loopcijfergolen De topgolf bezorgd het slaat aan Ibrahimovic. Vorige week zaterdag ze niet alleen ASM-Milaan een even terechte als belangrijke 2-3 zegen op Azeroma. roma Maar de zweet heeft ook een bijzondere meldpaal in zicht gekregen. Ibrahimovic nu nog twee treffers verwijderd van de magische grens van 100 doelpunten in de Serie A. Escort namens, namens Juventus in de seizoenen 2004-2005 en 2005-2006. Respectievelijk 16... 16 en 7 keer. In 3 jaar bij je sociale kwam hij tot 57 goals. 15, 17 en 25 waren de aantallen per jaargang. Slaat dan die bril uit. Ajax, hè. Ja. En nieuws over Robin van Persie. Want uh, ja, zijn uitmuntende uh, prestatie van afgelopen weken hebben Robin van Persie een prestigieuze prijs opgeleverd in Engeland, de aanvoerder van Arsenal, werd gekozen tot speler van de maand oktober. Die eer viel de 28-jarige Rotterdam met twee keer de ten deel in november 2005 en oktober 2009. Hij kreeg uh, vrijdag tevens uh, een prijs omdat hij als eerste 10 doelpunt heeft gemaakt dit seizoen. Hij verdiende mee 1000 pond, dus uh, rond de 1200 euro. En die gaf hij meteen aan het goede doel. Ook nieuws over spits Ricky van Wolfswinkel want hij maakt snel naam in Portugal. De 22-jarige spitsert vrijdag gekozen de, tot speler van de maand, oktober. Van Wolfswinkel, die zijn eerste maanden bij Sporting Portugal makkelijk het net vindt, krijgt zondag voorafgaand de wedstrijd tegen Leira, de bijbehorende prijs. Vorige maand tot Vink van Wolfswinkel ook al de persoonlijke prijs in de Portugese competitie. Sporting, dat in Stijn Schaars nog een Nederlander ploeg heeft, staat op de derde plaats in de uh, Portugese competitie. Leuk dat die spitsen zo goed... Uh, Goed, goed doen in het buitenland, sowieso ja. die Nederlanders, met ja, forum, Heel van veel, Persie he? en uh, van Wolfswinkel. Maar wat dacht je van Huntelaar, die ook gewoon bijna topscorer is van de eredivisie. Is het gewoon hartstikke knap. Ja. De tussenstand in de eredivisie? Juist. Uh, Juist? Het was om half drie. <laughs> er zijn twee wedstrijden begonnen. Escher Twente tegen de Graafschap, dan is het nu 3 tegen 0 en AZ tegen Adenhaag is 1 tegen 0. Om half 5 1 wedstrijd dat is PSV tegen Herakles Almelo. Anger, he smiles, tavern in Shining metallic purple armor. Queen jealousy envy waits behind it. Her fiery green gaze gleams off the grassy ground. A life-giving life waters taken for granted. They understand. Once happy, took us honestly. I was sitting ready, but wonder why the fight is on. Any flashes, trophies of war And ribbons of euphoria Orange is a young full of devil But it's very unsteady for the first go-round My yellow in this case is not so mellow In fact, I'm trying to say It's frightened like me And all these emotions of mine keep holding me from Giving my life to a Boom! Dan Silo Gooi het eruit Silo Green Samen met de man van Earth, Wind and Fire Philip Bailey Je hoorde full for you Zometeen het derde en laatste uur Entertainment for you Voor deze zondag 6 november 2011 Met andere, andere evenementen van Roy van Buringen Komen eraan En natuurlijk Cherk de Blauw Dit is de phrase 106.9, straks meer. Zie, FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.